9 Uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onder de honderden IS-strijders die zijn ontsnapt uit kampen in Noord-Syrië zijn geen Nederlandse IS-ers, zegt minister Blok. Hij is in Luxemburg waar hij met zijn Europese collega's praat over een antwoord op de Turkse inval. Blok zei dat hij zich grote zorgen maakt en hoopt dat de EU een helder signaal afgeeft. Een van de opties is een Europees wapenembargo. Maar de EU-lidstaten zijn het daar nog niet over eens. De Poolse regeringspartij PiS stevend na de verkiezingen van gisteren... opnieuw af op een absolute meerderheid in het parlement. Dinsdag wordt de officiële, morgen wordt de officiële uitslag verwacht... maar nadat meer dan 40 procent van de stemmen is geteld... is de overwinning al opgeëist door de partijleiders. De overwinning van de conservatieve PiS is geen verrassing. De regeringspartij is vooral populair op het platteland... vanwege de sociale toeslagen die gezinnen krijgen... en de verlaging van de pensioenleeftijd.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 Een peperdure Lamborghini die deel uitmaakte van een trouwstoet... is gisteravond in Maasdijk zwaar beschadigd bij een ongeluk. De gehuurde sportwagen met een nieuwwaarde van ruim drie ton... reed volgens lokale media keihard een kruising op en raakte een bestelauto. Daarna kwam de Lamborghini tot stilstand tegen een paal. Na de botsing zou een van de deelnemers aan de trouwstoet... de inzittende van de bestelauto in haar gezicht hebben gespuugd. De politie heeft één persoon aangehouden. Het weer vanuit het zuiden bewolkt met regen of motregen. Vanmiddag vanuit het zuiden ook weer droog. Het wordt 14 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort nog 40 minuten oponthoud... tussen knooppunt Muiderberg en Hilversum Noord. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat het vast tussen knooppunt Eemnes en naar de Vesting. Daar heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch is het druk tussen Breukelen en Utrecht. 25 minuten tijdverlies daar. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag doe je er 20 minuten langer over. Treid langzaam tussen Nieuw Vennep en Zoeterwoude dorp. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is de weg weer vrij. Tussen knooppunt Velze en Heemskerk heb je nog wel een kwartier tijdverlies. En het is druk op de A22 van Velzen naar Beverwijk, omdat er problemen waren op de A9. Tussen Beverwijk en knooppunt Beverwijk nog een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 What did I do wrong? It's all a mystery to me Baby, I feel it too 14 oktober, het tweede uur van de wake-up hier bij ZFM. Met Loose Hands, Hanging on the String. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot tien uur bij je. En we beginnen altijd met een dance om negen uur. En als je dat nou leuk vindt, die dance classics... Luister dan ook naar het programma wat we samen maken met Dance Radio. Elke dag tussen vijf en zeven Classics hier bij ZFM. En door naar nieuwe muziek. Want ook dat te draaien we bij ZFM. Zoals bijvoorbeeld Billie Eilish. Good Girls Go To Hell.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 Billy Eilish hier bij ZFM... ...waar het 10 over 9 is. En heb je gisteravond nog gekeken? Bergwijn. Hier is Wijnaldum. Voor nog één. Oh, Wijnaldum! Geweldige goal! En weer hij! Goedemiddag! Wereldgoal, Wijnaldum. 0-2. En voor de rust... De wedstrijd gespeeld. Bam, wat een goal zeg. Drie. Het kringt heel Braziliaans, maar het komt gewoon uit Amsterdam. Had ik dus ook om half negen kunnen draaien als regioplaat, maar ik vond hem nu veel leuker. Ja, en dan is het 25 jaar geleden. En toen komt dit uit, van Marco Bossato. De meeste dromen zijn bedrog, iedereen kent het. Het is 25 jaar oud, maar drie jaar daarvoor was er een Italiaan, Ricardo Fogli. En die heeft het als eerste opgenomen. Dat klinkt zo. Jour, back in the court, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, la testa che yeah, come qui. Storie di noi tra la gente che fa fatica se noi a correre vita di sempre, ma niente gran. Maar ja, Howard wordt we natuurlijk wel Italiaanse muziek, maar het origineel Zoals wij het kennen van Marco is het natuurlijk veel leuker. En het gaat ook iets sneller. Dit is hem. Dromen zijn met 25 jaar oud, vandaag. Steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een kleinere...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 Droom die naast me ligt. kijk maar, waar? Ik in de Ik ben jij. Ik ben jij. Ik komen Juist, me één ding beloof, jij. me nog lang in mijn dromen Ik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 Hier op ZFM waar het 22 over 9 is. En daarvoor hoor je dromen zijn bedrog van Marco Passato. 25 jaar geleden kwam dat uit. En iets daarvoor hoorde je natuurlijk het origineel van Ricardo Fogli. Dat komt drie jaar daarvoor uit. Maar er is maar één. Dat is die van Marco. Wij gaan even rustig door tot de klok van half 10. En dan doen we Liana Havas Green and Gold. Hier bij ZFM het geluid van Zandvoort. It's like the ancient stone. Every sunrise, I know those eyes you gave to me that let me see. Gold Liana Lahavas. Ik heb haar het live gezien. Ik heb geen jazz. Als ze in de buurt is, ga daarheen. Zo'n bijzonder concert. Bijna half tien hier bij ZFM. We gaan even door met Tom Brown. Ondertussen kijk ik even op de weg. Het is rustiger geworden rondom Haarlem is het nog iets aan de drukke kant. Ik probeer dat centrum van Haarlem vandaag te vermijden, want de boeren zijn onderweg. Ze verwachten zo'n 150 boeren op de dreef bij het provinciehuis. En dat zal tussen 11 en 3 zijn. Maar ja, je weet, boeren gaan erheen, boeren komen terug. Dus het zal heel druk worden rondom Haarlem vandaag. Wij gaan nog even door met Tom Brown. voor Jamaica. En als je dat nou leuk vindt, luister dan elke dag tussen 5 en 7 naar Primetime op ZFM. We programma van we samen maken met Dance FM. Met Dance Radio, sorry. En dat zit vol met dance classics. Elke dag tussen 5 en 7. En is het half tien geweest. En wat doen we dan? Juist, dan is het tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag in de rubriek Jazz is niet eng, Nicola Conte. Een heel mooi, rustig liedje. Nou, je hoort het al. Sea and Sand. Nicola Conte hierin. Jazz is niet eng op ZFM om 9 uur 32. Sea and sand, waters and shells. The golden frame of your hair Eyes reflecting eyes Flickering shadows of love's desire and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops are going forward in our La Conte, Sea hier bij ZFM in de rubriek Jazz is niet eng. En luister ook naar ons jazzprogramma op zondagochtend. En vanaf 1 januari hebben we ook een programma van 12 tot 2. Een jazzprogramma op de zaterdag. Veel jazz hier bij ZFM, omdat het zo fijn is. Gaan we door met Softcell. Het love, maar dat is waarschijnlijk al begrepen. Dit is de uh, korte uitvoering, er is ook een uitvoering, 12 inch zoals we vroeger zeiden, die duurt meer dan 9 minuten, dat heb ik je niet aangedaan. Dit was de plaat uit de jaren 90, gaan wij lekker door naar 2019, Ed Sheeran, Beautiful People. I'm a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 Getting out of this conversation here yeah. looks stunning so this don't ask that question here yeah. this is my only fear that we become hey. beautiful people try, try, design. People. Hier bij ZFM waar het 9 uur 42 is. Buiten is het een graad of 12. Het wordt 16. Ja, en in Limburg is 23. Maar goed. Dat is dan maar zo. Er zijn nog steeds veel Duitsers hier in het uh, mooie Zandvoort. En daarom voor, speciaal voor hun, Lucy Electric met Meertje. Lucy Lettrick. En die so voor dat is kein Mädchen bin. Ja, en dat is hier bij ZFM om kwart voor tien. En op de achtergrond hoor je... Jaja. Van Aya Nakamura. En Aya Nakamura heeft een nieuwe plaat uit. En die is echt zo goed. die heet... Pookie. dan denk je, Pookie, Pookie. Ja, Pookie betekent verklikker in het slang. In het, in het Frans. En ik ga hem voor je draaien. Hier bij ZFM. Okay, the new one, Aya Nakamura. Toi, t'es bon qu'à planer, ouais, je sens ta sème de l'avocat. Entre nous, et y a un fossé, toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo, million dollars, bébé du bossos. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo, million dollars, bébé du bossos. Gang of game, Boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang oh game, wij neemt niet bang bang bang. Blablabla, pookie, bla la pookie, pookie, pookie, pookie, la pookie, pookie, pookie, bla bla pookie, ferme la porte à la pookie, bla, bla, bla, pookie, ferme la pookie, la pookie, pookie, pook, pook, pookie, pookie, pookie, pookie, Depuis longtemps, j'ai vu dans ça Depuis longtemps, j'ai vu dans ça Depuis longtemps, ah ah J'ai vu dans ça Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye, Je barré fort, là j'ai pas le time pour toi Je pas barré fort, là tu fais trop d'efforts c'est bye là, c'est pour les mecs comme toi ta. ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes Ça va claquer crack Pour les bons boys, ça va grave kékra Je crois que c'est leur ding dong Je suis gang or Bang bang bang, Bang la dans le depuis longtemps j'ai vu Oh, zeschola. Oh, Oh, zeschola. Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, zeschola. Ah, Ah, Ah, j'ai vu zeschola. Ah, depuis longtemps, j'ai vu zeschola. Ah, zeschola. Ah, Pookie van Aya Nakamura. En Pookie betekent dus verklikker. Ferme la Pookie est Doe je deur dicht, de verklikker is er. Ja, en dat was hem. Gloednieuw hier bij ZFM, waar het 10 voor 9 is bijna. Gaan we even door met wat rustigers. Hoeveel ik... Mad About You... About You, met de tijd dat Gijker nog meezong. Het blijft mooi, helemaal met orkest. Het zijn hele mooie uitvoeringen van het nummer. Ja, en dan is het tien voor tien geweest. En dan gaan we toch een beetje naar de meezingers. Zoals deze bijvoorbeeld, Tino Martin. Zij weet het en iedereen kan er meezingen. De maan staat hoog aan de hemel.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 Weet het. Ja, twee platen voor tien en dan hebben we altijd de meezinger en deze kon je echt meezingen. Ja en eigenlijk, waarom ook niet? Nog eentje die ook iedereen kent vanwege de petitie: meer Julio op de radio. Hier is Julio Iglesias. Kedde mee.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 Sin un porqué, olvida lo triste que vivir separados fue. Por eso dime que cada día al amanecer pensabas en mí porqué, sabías que iba a volver. Sígueme, de donde vaya cualquier lugar Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Por eso quierenme quierenme cada día más Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Ja, Julio Iglesias, hier één minuut voor tien bij ZFM. En dit was het dan voor vandaag. Morgen zit Ger hier, met ook allemaal lekkere oude en nieuwe muziek. Zometeen na het journaal hebben we de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. van afgelopen zaterdag, ons discussieprogramma. En daarin onder andere de directeur van het circuit. Dus uh, dat wordt weer leuk. Ik hoor jullie graag maandag weer of zie jullie graag maandag weer. Tot dan. het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.